Door Dooralwegens met het NOS-journaal. Bij een brand in een Russische nachtclub zijn zeker 13 mensen omgekomen. Het vuur woedde in een club in de stad Kostroma, zo'n 300 kilometer ten noordoosten van Moskou. Volgens de hulpdiensten werd er tijdens een ruzie een flare gun afgeschoten, waardoor brand uitbrak. Kort daarna stortte dak in. Volgens de gouverneur van de Russische stad zijn zeker 250 mensen geëvacueerd. Twaalf gemeenten hebben voor de jaarwisseling... een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk afgekondigd. En twee gemeenten stellen zo'n verbod volgend jaar in. Blijkt uit de rondgang van de NOS. De afgelopen twee jaarwisselingen was het afsteken van vuurwerk... in het hele land verboden vanwege corona. Dit jaar gelden de in 2020 afgesproken regels weer. Dat wil zeggen alleen sier en geen knalvuurwerk. Twaalf gemeenten vinden die regels niet ver genoeg gaan en kondigen daarom een algeheel verbod op vuurwerk af. Door toedoen van de overheid heeft een man 2,5 en een half jaar ten onrechte vastgezeten. Dat meldt de Volkskrant. De ondernemer werd in juni 2019 op Schiphol aangehouden... hoewel hij in geen enkele zaak verdachte was. De staat hield altijd vol dat hij was gearresteerd... naar aanleiding van een eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Maar dat blijkt niet te kloppen. De man werd aanvankelijk als betrokkenen opgevoerd in een witwaszaak... maar uiteindelijk werd hij twee keer verdachte genoemd. Waarom en hoe dat is gebeurd is onduidelijk. In Zuid-Korea zijn twee mijnwerkers gered die ruim negen dagen vastzaten onder de grond. Ze raakten eind oktober ingesloten toen een deel van de zinkmijn in het oosten van het land instortte. De mannen zaten zo'n 190 meter onder de grond en hielden zich in leven met oploskoffie en water van de rotswanden. Mannen van rond de 60 zijn naar een ziekenhuis gebracht en maken het naar omstandigheden goed. Het weer. Eerst nog hier en daar plaatselijk mist. Verder geregeld zon in het noordwesten en enkele bui. Vanmiddag vanuit het westen meer bewolking. 12 graden vanmiddag. Morgen is het regenachtig en ook wat frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Hug the corner, call me boring. Help, stay still until the morning roaring and i can't stop but feel so sorry i know you like living in the lights oh i'm gonna cross my border but i'm just trying to I don't know how to be Goedemorgen, dames en heren. Het is vijf over tien. Uh, uh, we gaan luisteren naar Goedemorgen Zandvoort. Uh, ik ga eerst eens even... We hebben trouwens naar de muziek geluisterd van Wendy Moore. Uh, oh. Een mooie song van de zangeres. Ja. I don't know how to be fun. Prachtig nummer. Uh, we gaan even door de, de lijst heen die we gaan uh, behandelen uh, dit keer. We gaan het hebben over Paulus Loo. 300 jaar geleden was dat Frituur Danfer. was 75 jaar geleden. <lacht> Brozoa zit al 78 uh, jaar in uh, Zandvoort. En de shop is dicht, dat hebben we gezien in de Kerkstraat. We gaan het hebben over de Sinterklaas-intocht. Die bestaat ook al uh, 400 jaar, denk ik. Ja. Uh, de aardappeltelvereniging bestaat 75 jaar. Het is heel toevallig hoor dat al die jubilea langskomen. Uh, Gerard Scholte, de boswachter, komt langs om uh, te praten over de herfst en verhalenmiddag uh, die hij gaat doen. Er is een uh, nieuw online bedrijf, Your Treat, van uh, Jessica Bos. die komt hierover praten. En uh, we eindigen het tweede uur met uh, de agenda van Pluspunt uh, met uh, Gerry Rutte. Nou, bij mij zit Walter Sans. Goedemorgen, Welkom, uh, Walter. Uh, ja. Wal Walter uh, werkt bij de gemeente en... Uh, uh, heeft uh, onderzocht, heeft, is er eigenlijk tegenaan gelopen... dat exact 300 jaar geleden, dat is morgen... Ja. Uh, dat Zandvoort in handen is gekomen van Paulus Lood. Ja. Nou, de boulevard kent iedereen. Ja, maar wie was Paulus Lood? Ja, nou, dat, dat was mijn volgende vraag. Wie is Paulus Loot? Ja, Paulus Loot is een, is een Amsterdamse koopman... die inderdaad morgen precies 300 jaar geleden uh, Zandvoort gekocht heeft... Um, ja, hoe zat dat toen? Je had, je had de de, de, de Bredere Rode had natuurlijk Zandvoort. Ja, In ja. 1696 zijn die vertrokken. En toen gebeurde een hele tijd niets. Uh -huh. En ja, wat gebeurde er? We leefden, hadden toen nog geen koning, dus we hadden de Staten-Generaal. En die verkocht dan gewoon gebieden. En dan kon je gewoon eigenaar worden. Ja, ja. En dan kon je daar belastingen heffen. Dan kon je de dominee aanwijzen, de onderwijzer. Uh -huh. En zo kwam ook Zandvoort te koop. Maar daar was weinig belangstelling voor. Daar hier. was weinig belangstelling voor, want uh, Nederland was in die tijd heel welvarend. We waren echt een economische wereldmacht. Ja, ja. En, uh, maar hier in, de, in Zandvoort was het echt arm. Mensen leefden hier van de aardappels en de vis. Ja. En uh, dat zie je ook in, in de verkoopprijzen van die veilingen die op die dag geweest zijn. Uh, Zandvoort is verkocht voor 10.000 gulden. 10.000 met, met wat duingebied erbij voor 4.000. Dan zit je omgerekend uh, tegenwoordig op 180.000. Nou, dat is 180.000 euro. Ja. Nou ja, dat is een uh, koopje. Aardig, aardig prijsje, ja zeker. Ja, <laughs> ja, dan, dan, dan koop je niet voor. Uh, <laughs> nee, voor uh, nee, nee. nee, dus uh, dat was. Uh, uh, de Paulus Lod heeft dat uh, gedaan. Paulus heeft dat gedaan. Wat, heeft, dat? wat heeft hij betekend voor uh, Zandvoort? Ja, uh, weet je, dat, dat is het mooie als je over de geschiedenis van Zandvoort... en dat vind ik natuurlijk vanuit de cultuur net ook heel belangrijk. Dan heb je het vaak alleen maar over de tijd van de badhuizen, over de, de Atlantic Wall, over Sissi. Ja. Maar juist dit stuk is, is eigenlijk best wel onbekend. Uh, ja, Zandvoort, het was een armoedig oord. En uh, hij heeft hier toch wel ja, voorspoed en welvaart gebracht. En heeft, Het was eigenlijk de start om te komen tot het Zandvoort dat we nu zijn. En uh, hij heeft bijvoorbeeld de, de, de kerk helemaal vernieuwd. Ja. Hij heeft er ook voor zichzelf meteen een graftombe in aangelegd. Mm -hmm. Maar heeft daarnaast ook inderdaad uh, ja, het hier op orde gebracht... met inderdaad een onderwijzer, een, een dominee en dat soort zaken. Dus hij heeft goede dingen gedaan voor Zandvoort. Zover we dat nu kunnen achterhalen, wel je? Ja, ja. ja. ja? En, uh, nou, dat was nog niet de tijd dat Zandvoort bekend werd als badplaats. Hè? Dat nee. was eigenlijk ver, ver daarna. Nee. Uh, heeft hij in die richting ook nog uh, dingen gedaan? Of zeg je van, nou, dat was eigenlijk te vroeg? Nee, dat was te vroeg. Nee, dat was echt te vroeg. Het ging er echt meer om dat je dus hier... Um, je haalt dit land, hij bestuurde dit, dit gebied. Ja. En... Uh, ja, hij, hij, hij, hij, hij zorgde dat de mensen hier gewoon weer een uh, goed leven hadden eigenlijk. Ja, ja. oké. Okay. Dat heb ik het tenminste begrepen uit het stukje. Ja. Ja. Nou, hij uh, heeft dat uh, enkele tientallen jaren gehad, hè? want hij is overleden op ja, hij is, uh, 1953. Uh, precies, en dat het grappige is dat we dan volgend jaar... In september 23, 23 precies en 350 zijn 350 jarige verjaardag hebben. Dat is ook leuk. Dus ze kunnen een leuk, zand, ja, is leuk Zandvoorts 300 jaar Paulus maken. Ja, nou dat is uh, interessant. <laughs> en wat gaat er dan allemaal op? Ja, over? weet je wat het is? Uh, het, is, het, is niet, het is geen Eurovisie Songfestival. We gaan nee, niet het hele... Nee, nee we gaan, maar we gaan wel leuk. We vinden het belangrijk. We gaan er aandacht aan besteden. Er komt Bij het uh, Zandvoorts Museum komt een kleine expositie buiten... Mm. Uh, en wat echt wel bijzonder is, um, eind van deze maand, begin volgende maand, krijgen we dus de originele kwitantie van de aankoop. Oh, dus. En die heeft 300 jaar in het archief gelegen. Waar heb je die gevonden? Het Noord-Hollands archief. Noord-Hollands? Die hebben dat. En um, ja, dat is echt bijzonder. We krijgen echt dat originele en dat is prachtig met mooie krulletters ja, en een neem. mooi zegel erop ja, ja, ja. En, en, en dat ja. soort zaken. Dus dat exposeren voor het mm -hmm. eerst. Ja, en daarnaast gaan we gewoon echt een beetje in het kader van Paulus Lood. En dan kijken we natuurlijk ook naar de ondernemers hier in Zandvoort. Uh, willen we gewoon echt leuke dingen organiseren. Ja, dus ja. inderdaad een, een, een wandelroute door die duinen van lood. Maar waarom niet Zandvoortse heerlijkheden? En ja. ik heb al uh, de eerste uh, chocolaterie uit de, uit de Haltestraat. Die gaat bij de komende raadsvergadering uh, gaat die, uh, loodjes aanbieden. Lootjes, okay. En dat zijn chocoladeloodjes. Ja. Weet je wel? Dat is ook een mooie loterij. Dat in. kun je nee. ook doen. <laughs> maar, uh, nee, maar waarom niet een, uh, een middel van een 18e eeuws gerecht op de kaart? Of waarom niet ja. uh, Paulus tijd... loodwijn. Paulus loodwijn, maar ook uh, ja. kinderspelen uit 1800. We weten zo weinig over het leven uit in die ja. tijd. Ja. Dus uh, ja, we proberen op die manier toch. Een beetje aandacht te krijgen ja, voor die geschiedenis van uh, Zandvoort. Interessant. Ja. Dus het wordt eigenlijk een feest voor heel Zandvoort. Uh, eigenlijk is dat de bedoeling. Ja, dat is de bedoeling. Dus niet zo dat mensen op de straat gaan dansen. Hans, het kan zijn dat ik volgend jaar bij jou zit. en we terugkijken op dit jaar. En ja, zeggen: ja, Nou, ja, ja, ja. het was leuk, we hebben een expositie gehad. En voor ja. hetzelfde gehad hebben we allemaal leuke activiteiten gehad. Ja. met een compleet. Uh, 18e eeuw's uh, feestbanket op het ja. Gathaasplein. Ja. Maar dat is natuurlijk Inderdaad. ook aan de ondernemers in hoeverre je daarin stapt. Ja. Ja. In, in, met deze projectgroep, daar zit, er zit Gilles in van de Stamfordse van de Courant, daar zit het Stamford Museum in, ja. daar zitten wij als gemeente in, daar zit uh, Studio um, Artworks met uh, uh, Jean Berghans, zit daarin. Mm -hmm. Samen uh, hebben we heel veel materiaal beschikbaar. We hebben logo's, je kunt ja, vrij makkelijk. Is beginnen of begaan, ja. ja. Uh, dan kunnen Zandvoort, Er en ook bezoekers van Zandvoort. Kunnen ook uh, de geschiedenis induiken doen naar de kerk te gaan. Hè? De ja. protestantse kerk. Want daar ligt Paulus Loot uh, begaan. Ja, hij ligt daar met zijn uh, schoondochter en met zijn zoon. Uh -huh. in, het, uh, in het graf, in het kapelletje wat hij uh, daar aangebouwd uh, heeft. En ik heb en gisteren nog, heb ik nog contact gehad met de kerk. En zij willen heel graag meedoen. Dus waarschijnlijk komt er ook iets van een wandelroute langs punten van Paulus Loot. Ja. En dan gaan we natuurlijk ook in de kerk langs. Ja. En het en, grappige is, grappig, de, ook in de kerk hebben ze nog allerlei vragen over Paulus Lodens. Er is zo weinig over bekend. Hm. Want jij, jij vertelde mij een verhaal over uh, de, de, dat er dat iets... De, jullie hebben geen, geen beeld van hem, hè? Er is geen beeld beschikbaar. Nou, dat, is het, dat is het bijzondere. Het is toch een... Het was een ja, ik zeg het ook in het artikel in de, in de Zandvoortse krant. Hij, hij behoorde toch tot de, tot de invloedrijke en rijke ja. uh, Amsterdammers. Uh, we zijn zowel bij het Amsterdamse Museum als ook het Rijksmuseum... als bij verschillende archieven geweest. En we weten gewoon niet hoe hij eruit ziet. Nee. En als je uh, in zijn familiewapen kijkt... dan staat daar een mannetje met een pofbroek en een jasje met een lood in zijn hand... Uh -huh. Maar of hij zichzelf daarvoor gebruikt heeft, dat, uh, dat uh -huh. weten we natuurlijk niet. Maar dat kan natuurlijk zijn dat er bijvoorbeeld in het Dordtse museum... een schilderij hangt. Ja, die, die zoektocht, de, met, met, met die zoektocht gaat. Maar wat we, zolang we dat portret niet hebben... Mm -hmm. vragen we ook aan de zandvoorters van... Joh, hoe, denk jij, hoe ziet Paulus Lodder uit? Ja, ja, ja. Dus we hebben een klein wedstrijdje gemaakt... samen met het Zandvoorts museum En uh, ja, uh, kinderen tot 12 en iedereen ouder dan 12. in twee categorieën... Uh, nodigen we echt uit om te fotograferen, te schilderen, te punniken... wat ze ook maar leuk vinden om ons te laten zien van... ja, hoe denk jij dat die man er ja. eigenlijk uitgezien hoe heeft? Hoe denk jij dat hij eruit zag? Ja, het is... naar nee, uh, ja. nou zijn, zijn, zijn dagboekschrijver... die heeft het erover dat het een, een propere man was. Hm. Maar uh, hij leed onder ontstekingen. Oh. Dus hij is oud geworden. Hij is, dat, uh, hij is in de tachtig... Nou, of hij is, is tachtig goed, geworden. In die, ja. die tijd oud natuurlijk. Dus zijn zoon is maar 46 ja. geworden. Ja. Dus um, ja, het grappige is... we hadden het gisteren natuurlijk ook gewoon met collega's over. Van Jango's, die jaren, de één heeft ik denk ik een. Wat, wat fors, dik man, dikkig mannetje onder ja. de anderen van ja. vanaf. Volgens mij is hij juist omdat hij tachtig geworden is... slank en uh, sportief, ja. bij wijze van spreken zouden we ja. nu zeggen. Dus ja, we weten het niet. Ik neem aan dat hij een of vaag ligt in, in, in, in, in, in de kerk. Of, uh, ja, is dat, dat niet dat, bekend? Hoe nou, dat dat wordt het grappige, en... dat is niet bekend. En daar ga ik het ook met de kerk over hebben. Het graf is namelijk in de jaren twintig gerestaureerd. Uh -huh. Dus misschien is inderdaad wel iets bekend. Misschien zijn er zelfs wel foto's in die tijd gemaakt. Maar er is heel weinig over te vinden. Het grappige is wel, er gaat een verhaal rond... Dat het graf eigenlijk te klein was en dat ze hem op zijn kant schuin het graf ingetild moeten hebben. Okay. Dus dat zou ook kunnen betekenen dat het best een grote man was. Ja, dat zou ook. Nou, zo komen al die stukjes weer bij elkaar. Nou ja, ze is zijn is mij heel benieuwd hoe mensen nog gaan portretteren. <laughs> ja, daar ben ik ook heel benieuwd. Ja, ja, ja. ja. Uh, nou, je had Paulus Lood, boulevard is het genoemd uh, ja. naar hem, hè? En, uh, maar je hebt ook de uh, boulevard Bernard. Ja. Nou kan ik jou zeggen, Barnaar werd in 1824, kreeg hij de rechten over zand. Wist je dat er niet? Nee, maar dat is de uh, Ja, dat, dat, dat, dat was weer van, van Jan Hartzink, heeft hij dat overgenomen. Die was ja. getrouwd met een dochter van Jan Marcelis. Ja. Ervoor, en, en die heeft het overgenomen van, van, van Lood. Uh, Hans, in... we kunnen dit project heel groot maken. Nou ja, je, je, Over je alle kan, heren van Zandvoort. Je kan zomaar door naar 1824, want oh, dan, kun je, dan kun je 200 jaar uh, banaan doen. Vind je dat niet leuk? Laten we eerst dit doen. Ja, we En ik heb vanuit, uh, vanuit de gemeente en vanuit het, uh, cultuur, uh, uh, het nieuwe cultuurbeleid en cultuurnota, is er ook gewoon een beetje budget om al dit jaar te doen? Dan moet ik volgend jaar weer naar de wethouder om ja. misschien. Nee, dat is waar. Dat is waar. Uh, de boulevard Paulus wordt op dit moment gerenoveerd. Ja, hè? Het is bijna klaar. Het is bijna klaar, inderdaad. Ja. Uh, hoe, hoe vind jij dat het eruit? ziet? Is, is, ik vind het uh, mooier geworden, eerlijk gezegd. Ja, ik ook. Alleen in het begin moet je er nog een beetje aan wennen met die drie keien. Ik weet niet ja, wat dat, dat, nou, dat, is. dat ik. Volgens mij moet je dat in de zomer zien. Want volgens mij nodig dat echt uit om daar te gaan zitten en lekker ja, visje te eten. Ja, ja, ja, ja. En uh, ja, ik, ik, ik loop er bijna dagelijks met mijn hond over de boulevard. Ik vind hm. het uh, heerlijk. Doen ja. ja, jullie nog wat uh, extra's voor de uh, bewoners van de boulevard, Paulus Lodon? Nee, vanuit de gemeente niet. Maar ik begreep wel dat de uh, aannemer dat hij nog uh, iets, iets organiseert, inderdaad, uh, voor de. Uh, de omwonenden, ja. die hebben natuurlijk best wel veel overlast gehad. Dus iedereen wordt er eigenlijk bij betrokken. Kinderen die uh, kunnen tekeningen maken. en is iets op de scholen Als, je, als je, het, je moet het even scheiden dat dit project, los van de boulevard... Uh -huh. ...dit is inderdaad echt vanuit uh, de cultuurnota. Ja, ja, ja, ja. Herinrichting boulevard is natuurlijk echt een ander project. Daar gaat het om de omwonenden en daar zal de aannemer iets ja. uh, richting, uh, richting omwonenden doen... Um, en dit Paulus Loodjaar, we, we zullen over in september weten hoe groot we het ja. gemaakt hebben. Maar nee, we hebben graag. genoeg ideeën. Ja, ja. En, en het is wel een hele leuke speurtocht. Het is echt ja. een leuk hobbyproject bijna. Wat we nou, gewoon, voor eh, jullie was het ook een grote speurtocht, toch? Want jullie hebben echt veel werk verzet, hè? in archieven gedoken. In ja, ja. Jullie zijn in ja, Noord-Hollandse ja. geweest. Jullie ja. zijn zelfs naar het Rijksmuseum geweest, nou, begrepen. Nou, het maar heb jij nog een idee dat er nog meer geheimen naar boven zouden kunnen oh, komen? Oh, je komt continu dingen tegen. Ja. En dat is het grappige, weet je... Uh, die, die, die houtzaagmolen bijvoorbeeld... die heeft hij naar Portugal geïmporteerd. Dat was hij de eerste. En dan, nou, dat, dat weet je, dat lees je als feit. En dan ga je verder en dan blijkt dus... dat hij gewoon ook allemaal mensen meegenomen heeft. Ja, ja. Hij heeft dus gewoon allemaal Amsterdammers en, en werklieren... heeft hij meegenomen naar Portugal. Hm. En die hebben dat ding daar neergezet en gebouwd. En hebben hem daar ook aan het werk gezet. En dan zie je dus toch weer ondernemerschap. Ja, ja. Hij hield het ook in eigen hand weer. Ja, ja. Ja. Nou, dat is wel knap. Ik bedoel, ja. Uh, nou ja, het was bekend dat Zandvoort in die tijd echt een, een, een dorpje was in de, wat nee. niemand wilde hebben eigenlijk. Het he? waren de verdoemde duinen. De verdoemde duinen, inderdaad. Ja, ja. Ja. Nou, ja, hij, ze hebben hem met, met veel bravoer, hebben ze hem hier binnen gehaald. Er is een mooi gedicht gemaakt en dat eindigt met welkom in deze verdoemde ja. duinen. Thijssen was dat, hè? Die, nee, nee, nee, de schoolmeester heeft het gedaan. Oké, okay, ja. de schoolmeester. Maar ja. nou, de verdoemde duinen, inderdaad. Ja. Nou ja, dat ja. is gelukkig uh, veranderd. En uh, soms uh, we het nog verdoemde duinen, maar... Uh, ik vind het een mooie Is Het is een mooi project geworden. Ja. Nou, hartelijk bedankt, Walter. wens je veel uh, succes. Ja. En, en, ja, tijd? en zoals gezegd staat ook in de krant: als mensen zelf ideeën hebben of als ondernemers iets willen doen of mee willen werken met de Zandvoortse heerlijkheden. Ja. Ja, lief van het museum, wij, ik van de gemeente, je Gilles van de krant. Je kunt gewoon met ons spreken. Je kunt ja. gewoon met ons spreken en ja, ja. ideeën inleveren. Oké, okay, nou je bent toch woordvoerder van de gemeente. Ja. De komende week, wat staat er op de rol? Nou ja, belangrijk natuurlijk: er staat de krant natuurlijk: we hebben een grote advertentie gezet, de evaluatie parkeerbeleid. Ja. Ja. Doe, daar, doe daar vooral aan mee. We hebben In de eerste week hebben we al 600 reacties gekregen. 600 al? Ja, Zo, dat is ja nou, nou, goed. Uh, 17.000 inwoners. ja. Nou, ja. ja. Een hoop, een hoop mensen houden het ook bezig. <laughs> he. Dat is wel waar. Ja. Dat is waar. En, en belangrijk, uh, aanstaande woensdag, uh, de begrotingsbehandeling in de Raad met de ja. algemene beschouwingen. Ja. Ik hoop dat jullie hem uitzenden. Ja, dat hoop ik ook. Daar heb ik weinig van gehoord. Maar ik neem aan van wel. Dus ja, normaal het... geen onbelangrijk. Nee, het is natuurlijk een extra vergadering. En uh, dit is echt de avond waarop uh, alle politieke partijen hun beschouwing geven ja. op de begroting ja. waar het Hemel met Zandvoort, hoe het geld verdeeld wordt, ja. waar we de lasten neerleggen. En uh, dus daarom belangrijk. Er is veel belangstelling voor. Uh, de publieke tribune is natuurlijk uh, niet te Dus ja. als jullie hem, uitzenders, nou, sowieso het volgen via de gemeentelijke website. Ja. Maar hopelijk ook via jullie Ik ja, hoop het ook. op het tv-kanaal. We gaan het meemaken. Ja. Nou, Walter, hartelijk dank. We gaan uh, muziek draaien. Ik moet nog even uh, iets zeggen dat uh, het programma gepresenteerd zou worden door. Uh, Ger en, uh, en mij. Maar Ger, helaas, Ger Loofman, is ziek. En die is er dus niet. Uh, de techniek is aan handen van Thomas de Jong. Uh, welkom Thomas. Uh, en de muziek is uitgekozen door Jelme Koper. Dus, uh, nou, we kunnen naar het volgende stuk gaan luisteren. Dit zijn mijn laatste woorden. Dat zijn een Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt. Stemmen de mon cœur Oui, mon coeur Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer On être ensemble pour toujours Stemmen in mijn gaat naar door Ik hoor je naam encore, encore En encore Wat ik heb, hoe ik doe nooit genoeg zijn klaar Est-ce que c'est tout? Oh, Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans, me ding, dans, dans ik aller. La da da da da da. da. Tout le monde, cette musique ni de sorte, la bande m'a danse un taux de zone au pond des quarantaines Et toi, après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais croire C'était ton choix Mais c'est que t'as oublié T'aime notre amado Et coyen à encore encore Et encore tout C'est ce nom et trop lourd Où ça il va éclairer Waar oh, je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik weer alleen. La da, da da da da da, la da. da. Het is afgelopen zeg, we hebben geluisterd naar uh, Cloud, wat leuk, uh, met uh, La Dada. Het was, ik vind het een leuk nummer, maar uh, he, lekker uptempo en uh, niks aan de hand. We gaan praten met uh, Claudia Pieters van uh, Frituur Danver. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom uh, in de studio, want uh, ja, er is een groot feest bij uh, Frituur Danver. Ja, 75 jaar zeg. Ja. En jullie gaan er morgen vieren, hè? Ja, ja, ja, morgen is de dag. Ja, morgen is de dag en zal gaan druk druk worden. Hè? Nou, het weer zit niet zo mee. Dat is een nee, beetje ja, jammer. maar het, het is maar wel maar lekker patat weer, zeg maar. Zo is het dan. Zo is het. We maken is, er gewoon maar een van. Eigenlijk is het altijd van. zo natuurlijk. Uh, wat gaan jullie morgen doen? Jullie hebben. Uh, uh, nou, wat gaan we doen? 75 ja, ja, cent, een frietje. 75 cent, een frietje met saus. Dus, zo, uh, met saus. Dus ja, heb met saus hebben we ook maar gedaan. Ah, ja, wat ja, goed We dachten nou, ja. En uh, als er nou een hele familie wil eten, die kunnen ook uh, acht keer meenemen of zo? Acht keer 75 cent? Of ja, 70. zeker hoor. Ja, dat ja, kan gewoon. Oh, wat ja. top. Ja, ja, ja. top. Ja. Ja. Ja. Nou ja, ik wil niet te druk maken voor jullie. Nee, nee <laughs> precies. Niet te veel, hè. Niet te veel. Nee, goed? maar dat kan gewoon. De haalklanten die normaal gewoon vijf of zes of acht friet normaal meenemen, die... En dat je, dat je, is gewoon er 75 cent. Genoeg, genoeg aardig voor ingeslagen? Ja, we hebben wel iets extra Ja, iets extra uh, gedaan. Ja, ja, gedaan. Ja, ja, ja. <laughs> ja, dat zal je niet gebeuren. Hè? Nee, je erom erom. Weinig. Nou ja, 75 jaar, dat betekent in 1947, als ik het in mijn hoofd zeg. Ja, klopt. Is vliegtuig uh, uh, dan ver begonnen? Dat klopt, hè? Klopt, en uh, ja. door jouw ouders? Nee, door mijn grootouders. Oh, door je grootouders? Ja. Okay. ja, ja, ja. En, Die zijn en, euh, ja, na de oorlog, hè? Ja, net uh, na de oorlog. Ja. De, en dan is het toch moeilijk om een bedrijf te starten, denk ik. Ja, dat was ook lastig. Dat was, ook lastig. Dat was op dezelfde plek, hè? Op dezelfde plek. Ja, ja mooi ja, hoor. Ja, ja. Op het Kerkplein. Nou, goed, het was de eerste patatzaak, neem ik ook aan. Ja, en nu zitten er drie, maar... Uh... Nou, inderdaad, dat klopt. Dat is dus redelijk... Snel daarna kwamen er wel meerdere door. Ja, ja, uh... Die zagen hoe druk was het was bij jullie. Ja, nou ja, zo ging het wel natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Want boven de rivieren was natuurlijk helemaal niemand bekend met friet. Nee. Niemand kende het. Nee, in België en er Ja, en, en, en inderdaad, Brabant, Limburg ja, da En dan hield het echt wel op. Oh, ja. Dus ja, het, we waren echt de eerste. Ja, ja. Ook uh, in, de, in de regio, zeg maar. Ja, ja? echt. Ja, ja, nou, dat echt. is toch wel ondernemersgeest dan, ja. van de van grote Ja, zeker. Ja, knap. ja zonder, meer, zonder ja. meer. En hoe lang hebben zij het uh, gedaan, gerund? Nou, hun hebben het lang gedaan natuurlijk. En uh, daarna uh, mijn vader en Jouw zijn vader broer. Kwam, ja, Sean ja, ja. en Puk. En, uh, en mijn ja. moeder natuurlijk. Ja. Hè. die hebben het ook heel lang gedaan. Die hebben het land. ook lang gedaan. ja. ja. Nou ja, goed. En nu uh, ik... En John. En Sean uiteraard al, ja. twintig twintig John al, ja. al twintig jaar. Sean ah, staat er ook al twintig jaar. Ja, dus ja. dat is ook al... Uh, ja, het gaat zo snel. Ja, tuurlijk. Toe, uh, ja, ja. Nou, niet alle kinderen die, die, uh, willen graag in de zaak van hun ouders. Hè? Heb, jij, heb, heb jij toen ook getwijfeld om dat over te nemen? of? Ja, ik heb wel getwijfeld. Vroeger wilde ik het nooit, hoor. Nee, dat hoor. begrijp ik, nee, ik ja. nee, als kind. En uh, dan moest ja. ik natuurlijk helpen. Nou, ja. dat, dat kan allemaal niks, natuurlijk. Nee, nee, nee. Nee, en in, uh, nee dat ik zo'n jaar of vijftien, ja. zestien dacht ik nou, uh, daar heb ik helemaal gezien ja, in. Ontroef. Maar je hebben geen spijt van nu, toch? Nee, ik heb Zeker niet, nee, nee. Wat had je anders gedaan, denk jij? Ja, ik... <laughs> is <moeilijk> te <laughs> Is heel moeilijk te zeggen, want ik weet eigenlijk niet beter. Nee. Dus, nee. Het, het, het, dus dat is wel lastig. Ja. Ja, we zitten nu een beetje met onze eigen kinderen natuurlijk. Ja, in die leeftijdsfase van uh, ja. willen ze het wel en willen ze het niet? Ja, jullie moeten wel naar de 100 jaar. En dat gaan jullie waarschijnlijk nee, niet doen. Nee, dat gaan wij niet doen. Nee, nee, dat gaan wij zeker niet doen. Maar denk je dat er uh, iemand is die het uh, wil doen? Ja, nou ja, die Ante jongen die is 17. Dus dat is ook zo'n ja, lastige leeftijd. Moeilijk, moeilijk, he, ja. dat ze, ja, en ze ja. moeten natuurlijk ook allemaal maar naar school. He. Ze zijn natuurlijk ook. leerplichtig. Dus ja. ze moeten naar school. Mm -hmm. Vroeger was dat natuurlijk ook anders. He. Dan dat ging je gewoon als je 15, 16 was uh, ja. Ja, in het bedrijf van je ouders. Mm -hmm. En uh, ja, dat is nu anders. Je hoeft ja, nu natuurlijk sowieso tot je achttiende. Ze zijn eigenlijk vaak uh, ja, hoog geleerd. Ja, dus dus ja. dan gaan ze geen patat meer staan maken. Ja, met 17 of, of, weet je ook nog niet precies nee, wat je wilt doen. Daarom, je ik daarom. heb zelf een dochter van 16, die weet het ook nog niet. Wel, nee. Zit die nee. een horecaopleiding, maar je weet nooit hoe het, hoe het nee. balletje rolt nee, natuurlijk. Nee, klopt, klopt. Dus we gaan het nog even afwachten. Maar je hoopt dus wel? Uh, dat het. Nou, uh, het zou wel leuk zijn natuurlijk. Ja, het zou ja. wel leuk zijn, maar ja, ik wil ze ook de druk niet opleggen. Nee, dat dus het is een beetje een moeilijke... Maar, uh, Ach, gewoon ja, elke avond uh, ja, uh, dat geven? Ja, dat doet het ook niet. wel hoor. Dat <laughs> doen we, wel. Ja, we eten het allemaal nog. Dus ja, ja, nog ja, ja, je als zou denk, ja. als je er zo vaak in staat, lust je het niet meer. Nee, dat is waar, maar er is een hoop zo'n verduren. Maar het in tegendeel, ja. Het is niet makkelijk in deze tijden, hè, met uh, hoge energieprijzen en zo. want Je, je, je, je hoort dat er uh, frituurs uh, ja. omvallen zelfs, omdat ze dat niet kunnen betalen. Hoe, hoe zit ja. dat bij jullie op dit moment? Nou ja, inderdaad, krankzinnig. Waanzinnig, Het is... Ja. Moeilijk te doen? Of? Nou ja, het voordeel is dat in de loop der jaren natuurlijk het pand is van onszelf. Ja, dat is waar. Dus natuurlijk ja, dat, dat geeft ons iets ja. meer uh, lucht, lucht ja, natuurlijk. Lucht. Ja, ja. Maar ja, ik, ik kan het maar goed begrijpen hoor. Dat het... Dat ja, het, uh, ja, is, het lastig, dat is gewoon niet te doen. Nee. En alles is duurder. Hè? Ook de inkopen, ja. het, het, de verpakkingsmaterialen... Ja. Ja, gewoon echt alles. Het personeel natuurlijk, hè? Uiteraard. Het personeel is ja, ja, het een ook. drama. Ja. Dus ja, daar dat moet je ook meer uh, aan geven. Ja, alles, alles is mm -hmm. uh, duurder. Ja. Hoe heb jij zeg maar uh, uh, zo'n zo friet, uh, uh, nou, tent is een beetje, een beetje moeilijk gezegd, maar een cafetaria zeg maar zien veranderen in de loop der jaren? Als je, jij hebt het nu 20 jaar gedaan, was het 20 jaar geleden heel anders dan, dan, dan nu of niet? Maar nee, was toen ook een, nee uh, dat verschil is niet zo groot, dat denk ik. Dat patatje oorlog had je nog niet, denk ik. Nee, klopt. Nee. klopt <laughs> nee. Ja, vroeger had je alleen maar... Uh, Tot mayonaise. En... Nou, niet eens mayonaise. was er alleen pic -lili. Pic -lili, ja. en mosterd. Oh ja. ja, ja en dat ja, was ja. het En een kroket. Dat bestond ook allemaal helemaal niet. Had nee. je een gehaktballetje wat zelf okay. gemaakt werd. Ja, ja en frikandellen en zo dat, uh, dus was het dat oh, eigenlijk alleen maar, alleen maar friet echt alleen maar friet moet je ja, friet ja. zeggen op het zeggen ja friet wij zeggen friet, friet hè? jullie hè? zeggen friet ja het op Vlaams nou. is het friet dus, dan, dan zeg ik ook friet ja ja maar uh, dus dat was friet zonder uh, ja en nu is het met met mayonaise en hier voornamelijk ja, uh, werd ja. het gegeten ja en dat zie je nu uh, ja. dat verkoop, we, we verkopen het nog steeds ja, hoor dat wel Maar er zijn wel, wel ouderen die dat Maar ja precies de... ja, Het echt, wordt weinig ja? verkocht ja, ja weinig ja. weinig in verhouding hè, ja, tot ik, tot, ja. tot de rest Ja en uh, ja, theesaus, ja, dat is ook zoiets. Dat is de laatste jaren ja, natuurlijk. dat is ook maar uh, gekomen. Ja, ja, dat hoort op vlees of ja. op, uh, niet op, op patat mm -hmm. eigenlijk, he, mm -hmm. of op friet. Nee, dat is waar, dat is waar. Hé, hey, Duitsers, zijn dat ook liefhebbers van, uh, ja, van, uh, van friet? Ja, zeker. Ja, dat zijn grote afnemers. Meen je dat, ja? Ja. ja. Al wat ja. goed. Ja. ja. Want je zou zeggen, ja, het is echt Nederlands, hè, he, maar dat is... Uh... Nee, Duitsers zijn er dol op. Ja? Ja. Ja, we hebben heel veel vaste, vaste Duitse, klanten. Duitse klanten. Ja, echt? Ja. Oh, wat goed. Ja. Ja. Die wat elk jaar weer terugkomen en die hier ook natuurlijk logeren al jaren. Ja, ja. dat zijn ook onze vaste ja, klanten geworden. Ja, ja. Ik zag ergens in een review op, op, op zo'n site... Dat, er werd gezegd dat jullie een speciaal soort olie hebben... waardoor het zo lekker uh, wordt. Ja, we hebben, wel, we hebben niet de standaard... Uh... Olie waarin het wordt gebakken, nee, zeg maar. Nee, nee? Nee, nee, dat is het geheim van de smid. Oké, okay. oh, er wordt altijd iets bij gedaan. Ja ja ja, oh. ja, ja, ja. Nou, dan ja je hoeft ja, niet te zeggen wat, scherp. want anders gaan mensen het nee, ook nee, thuis. Nee, nee, precies, dan, dan, gaan, dan ze gaan ze dan dat niet thuis lang. fabriceren. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> uh, weet jij nog wat een frietje kost toen jullie begonnen? 20 jaar geleden? Ja, ik, volgens mij een kwartje. Een kwartje. Een kwartje. Ja, dat was een gulders cent, uiteraard. He, ja, ja gulders dus heen. 12, 13 cent uh, euro? euro Menen, ja, ja. ja. En een dubbeltje de mayonaise of de, de saus. Oké. Okay. Ja, ja. ja, ja. ja <laughs> Mooi, dat heb ik wel eens uh, voorbij zien komen. Ja, geweldig. Dus ja, uiteindelijk uh, valt het dan nog wel. Het kost nu 2 euro. Ja. Hetzelfde frietje. Uh -huh. En, ja, maar goed, uh, uh, je moet met je tijd mee natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh, dat vind ik nog meevallen. Ja, tuurlijk, Als je ja. dat uh, ja. relateert in ja. 75 jaar, vind ik ja. eigenlijk nog wel mee. Nee, dat is waar. En hoe lang willen jullie het nog doen? Jij en John? Ja, we hebben geen, we zijn nu vijftig, dus ah. we kunnen nog wel even. Ja, ik kan we nog kunnen wel, nog wel even. Even tijd. Een jaar of, uh, vijf. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. ja soms willen ook vaak golven, zo. Ja, dus, daarom. <laughs> dus, uh, oh, oh, oh, oh. Maar dat doet hij ook wel. Dat ja, dat wel, is. Toch? Ja, nou, maar dat ja, ja. moet ook. Dat moet ja, ook. Uh, als je hard werkt, ja, dan moet je ook absoluut, natuurlijk af en toe uh, ja, ja. een balletje slaan ja. of, of iets anders. Ja. Hoe laat uh, begint het morgen met het feest? Het om, begint uh, om twaalf uur. Twaalf uur. De hele dag hebben we gedaan. Tot acht, acht uur, uur is, zag ik. Ja, ja, ja. ja omdat ja, je wil niet dat binnen een uur of zo... Nee, dat of, is of in ook een tijdsbestek nee, van twee uur... Nee, dan, nee. Dat, dat is ook niet uh, nee, dat de is bedoeling. Ook waar, ja. Dus we doen gewoon lekker de hele dag. En nou ja, goed, ik hoop dat iedereen gezellig ja, even tuurlijk. langskomt. En, ja, uh, nou, dat denk ik wel. Ja, en we maken er wat gezelligs ja, van. We, we hebben we wat wel. muziek. Uh, ja. Adam Spoor komt. Mm -hmm. Oh, wat en, leuk. Uh, en uh, Mirjam Ferrano, die komt zingen... En we hebben een leuke DJ. Dus ja, ja we hebben de hele dag door uh, ja, Wordt het een beetje weer morgen? Nee, nee, nee. nee? Oh, dat, nee dat is, is jammer. een beetje jammer. Dat is jammer ja. Ja. Jullie hebben geen tent? Uh, ja, we hebben, ik heb toch maar een tent geregeld ja, natuurlijk. Ja, ja. Want ik dacht, ja... ja. ja. Dat, uh, Staat iedereen in die zeik in regen? Ja, dus ik heb te een eten. tentje. Hm. Dus... Uh, dus nou ja, goed. We moeten maar heel dicht bij elkaar gaan staan ja, onder de tent. Inderdaad. Het is ja. niet anders. Nou, het is een leuke chest in ieder geval voor de zandvoort. Nou, en, daarom. Uh, ja. Dat is ook zo. Ja. Het is ook moeilijk om te doen. Kijk, heb je een café of, of een restaurant. Is anders dan binnen? Dan ja. doe je binnen een ja, beentje tuurlijk. of zo. En dan, ben je gewoon de, dan ja. maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar ja. we, het is natuurlijk toch een moeilijk... Uh, ja, als er vijf mensen staan, dan is het wel heel druk. He. Ja, ja, precies. Daarom. Jullie ja, hebben wel dat wachtenruimtje. Daarom. En een zonnescherm. Dus ja. je staat redelijk wel droog. En die ja. tent. Nou ja, goed. Ja, Wat ik dus, zeg, ja. Ja, dat moet, uh, ja. moet kunnen. Een parapluutje mee rol, en uh, de de gaan. De en jullie hebben ook het Kariplein... helemaal zien veranderen, natuurlijk. Hè? Met, uh... Uh, ondernemerszaken en patatzaken. En, sorry, frietzaken en dat ja. soort dingen. Nee, klopt. He, de, de, de febo was er toen nog niet. En, maar en... febo zit er ook al redelijk lang. Ja, die af. zit er al vrij ja, lang. Er maar er geen op... 75 jaar. Nee, nee, dat niet. Maar wel Maar wel toen begonnen ofzo. denk ik. Zo'n jaar of twintig geleden. Ja, ja toen zat de Vebo er al. ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja Die ja. zat er al lang. En aan de overkant Grafdijk, had je Sols. Hè, had je, uh, uh, Sols Automatiek. Sols ja, Automatiek. Die is zeg maar een paar jaar na ons gekomen. Wij zeg maar in 47 en hun in 52. Ja, ja, ja. Dus die ja. zaten er ook. Eigenlijk is het van oud her dus ook altijd al een patatzaak ja, geweest. Dat is waar. Ja. He, een frietzaak. Ja. Ja. En naast ons ook eigenlijk, ja. voordat de v zat, was het ook al een frietzaak. Ja, ja, ja. Ja. Heeft het volgens mij Veronica. Aha. En, en het, of het uiltje, dat, dat, ja, dat, ja, dat was ja, ook al een soort automatiek. Ja, ja, ja, ja. Dus het is niet zo, want het wordt wel eens gezegd natuurlijk, dat het de laatste ja. jaren pas is. Maar, maar dat, dat is, is niet zo, het natuurlijk. is al van oudsher eigenlijk een ja. patatplein, ja, frietplein. Dat, ja, dat, hè, ja, dat is wat, waar. Uh, wat ja. ze zeggen. Sanford-Petatdorp wordt ook wel gezegd. Ja, maar Dat hebben ze al 40 ja. jaar geleden. Ja, dat is waar. Dat is en ook en niet iets van de laatste jaren. Dat is ook niet jullie schuld natuurlijk. Jullie zaten er eerder dan toen het Sanford-Petatdorp patat Ja, en dan denk ik, ja, oké, ja. Maakt niet uit, maar jullie zitten wel op, ik denk, een van de mooiste plekken van, van Zandvoort. Hè? Zeker, een hartstikke leuk plein natuurlijk. Als je, en als je naar het strand loopt via de Kerkstraat of je komt terug, dan ja. kom je, eigenlijk, als zien jullie altijd... Ja, uh, het is echt rug, wel het he? centrum natuurlijk ja. van, het, van het dorp, Ja, ja het Kerkplein. Ja. Ja, dus... Uh, ja, nou, uh, uh, hartstikke goed. Hartelijk bedankt, uh, Claudia. Ja, uh, Wou je nog graag iets uh, zeggen over. Nee, nee, ik de... nee, kan nee, wel uh, uh, uh, uh, Hartstikke leuk dat je ons hebt uitgenodigd. Ja, en ik, en ik hoop dat er ook mensen komen. En, uh, dat hoop ik ook. Iedereen is welkom. Heb je ruimte voor de bloemen die jullie gaan krijgen? <lacht> <lacht> nou ja, je moet ergens kwijt. Ja, misschien. Ja. Nou, ja. ja, nou, komt wel goed. Ja, dat, dat goed. lijkt me ook. Maar hart, van harte gefeliciteerd nog. Dank uh, Hartstikke Dankjewel. bedankt voor je komst. Ja, graag en de, gedaan. En de groeten aan Sion. Doe ik zeker. Oké, okay, hartstikke. Ik goed bedankt. Yo. Weer zo'n heel nummertje. Dit was um, even kijken. Break My Stride van Matthew Wilder. Uh, het is acht minuten over half elf. Uh, we gaan van Friture dan ver. Gaan we eventjes denken. Nou, zo'n vijftig meter. Gaan we de kerkstad op? Want daar is, uh, of was eigenlijk, Broxois uh, gevestigd. Eugène Broxois, die uh, daar lange tijd uh, uh, Broxois schoenenhandel uh, uh, gedreven. En we praten erover met uh, Edwin Cassé. Goedemorgen, Edwin. Ben je er? Volgens mij is hij er niet. Nee, volgens mij ook niet. Nou, dan moeten we toch even uh, een langer, iets langere inleiding uh, hebben. Uh, nou ja, uh, ik neem aan dat je er wel, wel uitkomt. Ik hoop dat je hem aan de lijn krijgt, want Edwin uh, was heel enthousiast om uh, dit te doen. We uh, hadden eigenlijk uh, een Jean Brossois zelf uh, willen hebben hier, maar... Uh, hij was verhinderd. dus uh, Edwin Cassé dit is een oud-medewerker van, uh, oud van Brochsois... en heeft in uh, Haarlem ook nog een, een, een schoenenzaak op dit moment... Uh, waar hij straks meer over gaat vertellen. En uh, hij uh, uh, handelt ook onder de naam van Brochsois. Uh, dus hij weet eigenlijk alles ook van de geschiedenis. Nou, de geschiedenis van uh, Brochsois is bekend. Uh, ze zitten nu al heel lang in de kerkstraat... Maar uh, de ouders van uh, Eugène die hebben ook nog op de krog gezeten. Uh, al met al zijn ze zo'n uh, 78 jaar actief geweest in uh, Zandvoort. Of nog steeds dan actief. Als het goed is hebben we hem aan de lijn. En als het goed ja. is hebben we Edwin aan de lijn. Ja, dat was even een kleine storing Edwin. Want, ik hoorde jou uh, ja. heel ver weg. Dus oh, ik je hoorde mij ver weg. Roepen, maar ja, ik. joh. Ik, uh, goedemorgen. Loop, ik, uh, goedemorgen Edwin, uh, welkom in de uitzending. Ja. Ik heb al een uh, vrij lange inleiding gemaakt eigenlijk. Goed zo? <laughs> noodzakelijk dat uh, de naam Brozois en uh, de, de schoenenzaak al heel lang in Zandvoort zit. Dat, ja, dat uh, klopt daar was ik gebleven jij ja. hebt, hebt mij verteld dat het zo'n 78 jaar is hè klopt dat klopt wel ja vanaf 1944 ja 44 kunnen nagaan ja en we hadden het net over frituur dan ver die zitten vanaf 47 ja uh, maar uh, 44 ja Van, midden in de oorlog is dat toen opgericht, ja midden in de oorlog ja ja je ah. moet eigenlijk zo rekenen de generatie die zeg maar nu de winkel gedaan heeft dat is de derde generatie Brossois. Ja. Uh, Broswa is ook echt hun familienaam, zeg mm -hmm, maar. Dus het ja. is, niet, zozeer een, is er niet een verzonnen naam of iets dergelijks. Nee. En uh, hun overgroot. Uh, zeg ik dat goed? Overgrootvader? Ja, is... overgrootvader is begonnen, ja, ja. denk ik, zoals ik het goed heb. Uh -huh. uh, in 1944, eigenlijk in de meest moeilijke tijd die je maar kon bedenken. Dat kun je wel zeggen, ja, want dat hij, uh, uh, die begonnen op de grote klocht, dat klopt. Op hè? de grote klocht, waar eigenlijk nu, zeg maar de, de, de ingang van de, of nou de voormalige ingang van Albert Heijn was. Oh. Ja, voor de verbouwing. Ja, daar, ja. daar zat ongeveer uh, oh, wat Ja, ja. De... En waar Brozois, zeg maar nu zit, dat was vroeger een Albert Heijn. Ja. Uh, en die hebben een, een die soorten van maar, met ja. van Pantrouw gedaan. Ja, oh, op die manier, ja. ja. En, en toen is Brossois. In welk jaar was dat ongeveer? Da gingen? Oh, dat durf ik niet maar precies te zeggen. Al ja, zeg maar. geleden, maar dat is vrij lang geleden. Maar dat is zeg maar. Uh, nou, dat zal minimaal ook 30 jaar Ja, dat denk ik ook, ja. ja, ja, ja. ja. Nou, ja. Brossois is daardoor eigenlijk een uh, heel gevestigde naamstalver geworden. Uh, belangrijke naam ook. Want uh, een hele goede schoenenzaak. En altijd gebleven. Jij hebt, uh, jij hebt daar. Uh, uh, ...eerst bij Brodsvaar gewerkt, hè? klopt hè? Ik ben in, uh, uh, heel toevallig in 1989 uh, in Haarlem... ...toen zij voor het eerst een filiaal gingen openen... Ja. Uh, ...waar ik zeg maar, nu vandaan aan het bellen ben... Mm -hmm. uh, ...ben ik als stagiair naar binnen gelopen. Ik kende een van de uh, eigenaren zeg maar, vanuit ja. een vriendenkring... ...die uh -huh. was iets, ietsje ouder dan ik, zeg maar... ...en toen zocht ik een stageplek en toen kon ik bij Brodsvaar stage gaan lopen. Wat leuk! Uh, en uh, zodoende ken ik eigenlijk vanaf 1989 het bedrijf uh, uh, toch wel van binnen en van buiten. Nou, dat is ook met wat, al een hele tijd, ja. Met wat uitstapjes hoor. Ik heb ook wel andere dingen bij andere bedrijven gedaan. Uh, maar, maar het bedrijf ken ik als zodanig best al, laten we maar zeggen, 33 jaar of zo. Ja, ja. behoorlijk, ja. Ja, ja. ja. Dat is uh, ook al heel lang natuurlijk. Ja. En uh, dat, die zaken halen, Halen, uh, daar zit je dus nog steeds in. Dat is... Die heb ik, uh, laat ik het dan zomaar uitleggen, op een gegeven moment in 2012. Uh, losgeweekt van hun uh, totale bedrijf. Want ze hadden toen tijd, uh, zeg maar vijf uh, winkels. En de winkel in Haarlem heb ik toen overgenomen en die ben ik helemaal zelfstandig gaan doen. Okay. Uh, wel met de samenwerking met hun, want eigenlijk is er altijd een link gebleven in de bedrijfsnaam naar Brozois toe. Hoe yeah. heet het nu exact? Uh, de, de winkel in Haarlem is Broswa City. Oh ja, Brozois City, ja. En ja. ik gebruik zeg maar de, de bedrijfsnaam cityshoes.nl bij ah, Broswaar, maar dat heeft meer te maken met alle nadigheid die we over ons hebben gehad. We moesten ook online wat gaan verkopen. Uh, uh, uh. Dus zo. En J jullie uh, zitten ja. in de Grote Houtstraat, geloof ik. Hè? We zitten in de Grote Houtstraat, ja. ja, ja. ja, ja. En, maar goed, uh, de winkel in Zandvoort, ja, daar ging het even vol mee. Ja, daar ging het om, daar gaan we <laughs> naar terug. En uh, die winkel is nu op dit moment gesloten. Ja. Uh, maar ik begreep dat jij daar uh, wat dingen gaat doen. Ik heb uh, al vrij lang, zeg maar, contact gehad met, uh, met de jongens van Brossois. Ja. Uh, um, en uh, we hebben ooit gepraat in 2017, 2018 over een overname. Ja. ...maar een overname van alle winkels. En uh, dat is op, uh, op, een, ja, maar zeggen, op een zijspoor gezet in 2020. Mm. En vervolgens zijn we twee jaar later... ...en uh, toen heb ik eigenlijk aangegeven en zei ook... ...nou die overnames, dat gaat hem allemaal niet meer worden. Mm. Uh, ik blijf mijn eigen ding doen en jullie blijven je eigen ding doen. Um, en toen kwam het naar boven dat zij... Um, ...doordat ze meerdere winkels hebben moeten sluiten in de afgelopen anderhalf mm. jaar... ...ook met Zandvoort wilden gaan stoppen. Mm. Toen was er nog steeds geen sprake van dat ik dat zou gaan doen. Dat is eigenlijk pas van de zomer uh, verder naar boven geborreld. Um, um, om twee dingen. En Zandvoort is natuurlijk een prachtige plaats. Ja. Um, het is een unieke uh, schoenwinkel al die jaren geweest. Absoluut. Um, ik heb veel klanten uit Zandvoort of uit de regio... die beide winkels kennen en altijd gedacht hebben... dat wij één waren. Mm -hmm. En die kwamen echt... naar het nieuws, wat er, wat er was in het dorp... heel vaak in mijn winkel. Ja, wat is dat nou? Je gaat ja. weg. En toen zei ik de hele tijd van... ja, maar dat ben ik niet hoor. Ja. nou Je mag rustig weten, dat heeft best wel wat... Uh, mij, ja, mij wat gedaan. En, mm -hmm. en uh, ik ben met, met... de twee jongens, uh, zeg maar... in gesprek gegaan, opnieuw. En toen hebben we... Uh, eind juli uh, besloten dat ik... Uh, vanaf maart volgend jaar... Uh -huh. uh, ja exacte datum weet ik niet maar vanaf maart volgend jaar als er voldoende schoenen binnen zijn yeah. dan ga ik de winkel uh, voortzetten en uh, uh, het leukste is eigenlijk dat ik anderhalve week besloten heb dat ik dat niet onder mijn nieuwe naam van City Shoes ga doen want uh -huh. ik eigenlijk vind dat ja brossois is is Vind ik, ja, ja, weet je, ik, ik vind het echt iets heel speciaals. En ik vind ja. het ook een, een, een eer, zeg maar, om daar weer wat te mogen doen. Dus ik hou lekker de naam Broswa. Oh, dat doe, je, dat doe je heel goed, Edwin. Ja. Ja, geweldig. Ja. Nou, dat is een mooi nieuws in ieder geval. Ook voor de Kerkstraat. Het uh, ja, is belangrijk dat er niet alleen maar kledingwinkels zijn, maar ook een goede, ja. goede schoenenzaak. Ja. en uh, Dus die blijven staan. Het is jammer, zeg maar, dat we het niet zo hebben kunnen doen, mm -hmm. uh, collectioneel, zeg maar. En dat we ja. echt door deze rare tijd uh -huh. dat we uh, hebben kunnen starten, zeg maar, nu al voor de winter. Dat lukt echt niet. Nee. Uh, we krijgen de spullen niet op tijd, zeg maar, op nee. de plekken waar het moet. Dus dat, dat is helaas dan zo dat we een paar maanden gesloten zullen zijn en er zullen aankondigingen netjes op de, win op de winkelramen komen. Ja. Uh, maar we gaan, er, we gaan er wel een hele mooie winkel van maken. Hoor. Ja, hartstikke leuk. We gaan er hartstikke heel blijft. veel plezier en energie, energie weer tegenaan, zeg maar. Nou, geweldig, Maar jij zegt net al dat het is moeilijk is als we de schoenen binnen hebben, et cetera. Ja. Is het zo'n moeilijke handel tegenwoordig? Nou, we zitten met lange, lange aanvoerlijnen van ver weg. Uh, en uh, in, in de. In de Productielijnen en in de aanvoerlijnen zeg maar van materialen, uh, de kleine details van soms ringetjes, veters of zolen, daar zitten nog steeds ontzettende. Uh, ja ja problemen in, dus ze krijgen soms de producten gewoon niet op tijd klaar. Huh, ja. uh, en dat is dat is voor onze voor onze uh, ja winkelondernemers en branche is dat heel lastig. Ja, ja. Ja. Ja, dus dat krijg ik voor de winter krijg ik dat niet meer. nee dat begrijp ik, dat begrijp ik. Ja. maar goed er, er valt nog wel wat centen te verdienen met de verkoop van schoenen neem ik aan, want die mensen moeten altijd schoenen hebben, toch? Uh, dat zou je zeggen, toch? Ja, lijkt mij wel. Ja, ja, uh, nee, maar dat, dat is absoluut waar. En dat, gaat, uh, dat gaat ook wel lukken. Ik doe het al een aantal jaren en dat zie ik wel goed. Dat lijkt mij ook. En je hebt natuurlijk in Zandvoort wel uh, de bijkomende factor. Dat je, dat je waarschijnlijk toch een hoop uh, vaste klanten hebt. En dat is ook wel lekker hè, om te weten. Er zijn, toch? Er, zijn, er zijn behoorlijk veel vaste klanten. Ja, dat is veel, veel mensen uit de regio. En ja. ook veel uh, toeristen die uh, uh, al jarenlang uh, naar Zandvoort komen. en daar zeg maar, bijna voor mijn gevoel soms hun tweede huis hebben. Als ik dat verhaal ja. in de eigen winkel wel eens hoor van hun, ja. dan komen die met heel veel plezier. Uh, dus ik vermoed dat vanaf maart tot en met eind oktober uh, de, lo, lopen er altijd uh, mensen door zo'n dorp heen. Mm -hmm, absoluut, nee, is, zeker in die kerkstraat, dat is, dat is, dat is gewoon zo. Nou oh ja, nu, maar ik, ik vind het hele dorp uh, de afgelopen jaren zeg maar, uh, goed bezig. Zijn. Ja, maar, de mooie, mooie, wel. vernieuwingen, het, vinden het, er plaats. Het gaat de goede kant op, Ja, ja. ja. Dat kan nog beter natuurlijk, maar dat gaat, gaat redelijk de goede kant op. Maar daar, daar, daar gaan we niet verder op in. Maar, maar um, krijgen jullie ook een reparatieafdeling of niet? Nee, ik heb nee, he? begrepen dat er geen schoenmaker... Nee, dat bedoel ik. Ja, de laatste zat op de klok. Je weet die natuurlijk is dat de toekomst gaat brengen, hè, zeg maar. Maar dat is eigenlijk niet mijn vakgebied. Nee, nee, oké. Okay, ja, maar, maar, wat we wel ja. doen is dat de mensen die bij Broswaar gewerkt hebben... een groot gedeelte van de mensen die er gewerkt hebben... komen ook weer terug in de winkel. Ja, ja. Dus ja. Uh, bepaalde vertrouwde gezichten die, die, die in het dorp bekend zijn... Uh -huh. Uh, die keren ook weer terug uh, in, in de schoenwinkel. Ja, leuk hoor. Ja. Nou Edwin, uh, uh, hartelijk bedankt voor, je, voor het gesprek. Edwin Cassé, uh, uh, kenner eigenlijk van de Brodswaar Schoenenhandel. En uh, we wensen je vanaf maart hopelijk de, uh, heel veel succes met je, met je winkel in, uh, in de Kerkstraat. Nou, dankjewel. En uh, nou ja, iedereen... We komen voor namens de oude eigenaren zeg maar... ontzettend bedankt dat jullie ja dan... Ja, ja, inderdaad. En niet alleen maar... online hebben we besteld. Nee, He, precies. Wil maar zeggen. Hey, ja. hartelijk bedankt Edwin. Heel veel succes. En ook met je zaak nog in Haarlem. En, Dankjewel. En uh, we spreken elkaar. Dankjewel. Gaan we zoen. Oké, okay, fijne dag nog. Hoi. Dag. dag. For me, something you call love, but confessed. You've been a messin', where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is gettin' all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do.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 Ja, het kon niet missen natuurlijk, hè, dit nummer. Dies uh, Boots, aan Mees Verwolking, als ze het gehad hebben over broswa Schoenenhandel. En uh, mooi nummer van Nancy Sinatra. Uh, ja, is leuk, hè? Ja. Maar uh, we hebben nu aan de lijn uh, Yvette Leffers, klopt, hè? Goedemorgen, ja, Yvette. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Yvette is van de uh, Sinterklaascomité, zoals het heet, neem ik aan. Ja, klopt. En uh, mede-organisator uh, in opdracht van Sinterklaas zelf... Uh, van uh, de Sinterklaas-intocht. En die is uh, niet morgen, maar uh, over een week. Zondag over een week, 13 november. Ja. Uh, wat gaat er allemaal gebeuren, Yvette? Kun je iets meer vertellen? Uiteraard. Uh, Sinterklaas die zal om 11 uur aankomen op het strand... Uh, zoals eigenlijk ieder jaar, ja. ter hoogte van het uh, casino daar, daar ongeveer. En uh, de uh, KNRM haalt hem op, hè, vanaf zee? Ja. ja, klopt, klopt. Zeker. Hartstikke leuk. Dan zal hij aankomen op het strand. Uh, dit, nou ja, vorig jaar was dat natuurlijk al anders vanwege de coronamaatregelen ja. die we hadden, dat Sinterklaas echt op het strand bleef. Uh, dit jaar gaan we het ook weer iets anders doen. Sinterklaas komt wel aan op het strand. Um, zal daar uh, uh, ja, door de KNRM van de boot afgeholpen worden. Mm -hmm. um, en daarna zal Sinterklaas met de, boot van de, of met de auto van de sorry uh, ...naar het stadhuis gebracht gaan worden. Oké, okay. um, de is of... Het paard is ja, nou, ja, het paard is... Uh, de witte schimmel. Het is heel erg lekker. en nee. eigenlijk, ja, We hadden uh, wat anders bedacht. Ja. Um, en we willen dit jaar... Sinterklaas uh, ja, heeft natuurlijk nog wat in te halen. De aanleiding van vorig jaar. Ja, natuurlijk. Ja. Dus Sinterklaas uh, zal een uh, prominent plekje in het dorp uh, gaan krijgen. Nou, hartstikke leuk. Ja, uh, ja. Waar hij alle tijd kan nemen voor de kinderen. Ja, ik neem aan dat hij eerst nog de trappen beklimt van het gemeentehuis... Hè, om daar uh, ja. to toegezongen ja. te worden, neem ik aan. Ja, de pieten zullen vanaf het strand dus wel lopend... via de Kerkstraat naar beneden gaan. Uh -huh. dan, uh, uh, dus dan kunnen de mensen weer terug achter de pieten aanlopen... Dan is Sinterklaas inmiddels bij het stadhuis... en zal hij daar ontvangen gaan worden ja. door de burgemeester... Uh, en ja, daar uh, zal de burgemeester een klein uh, praatje houden. Ja. Uh, we hebben dit jaar een, uh, een grote verrassing uh, voor Sinterklaas. Oh ja? Um, Vertel. Uh, ja, wij uh, hebben een flashmob georganiseerd. Voor een Sinterklaas. flashmob, ja. Leuk. Een uh, flashmob. Ja. Ik weet niet of jullie dat Nou, ik ken hebben. het wel, ja. Uh, dat uh, plotseling allemaal mensen bij elkaar komen en uh, iets leuks gaan doen. Ja, die gaan uh, hopelijk met z'n allen... Uh, ...zoveel mogelijk kinderen, maar papa's, mama's, opa's... oma's mogen ook allemaal meedoen. gaan uh, Gezamenlijk met z'n allen... ...tegelijkertijd een dans uitvoeren. Wat leuk! Uh, ja, dus we hopen dat daar zoveel mogelijk mensen aan mee willen doen. Uh, filmpjes filmpje ja. op onze site... Uh, ...op de social media's... Uh, ja. ...gepubliceerd. Welke me uh, kun jij een website noemen? S ja, we hebben via... Uh, ...Instagram... Ja, ...het heet echt overal een beetje hetzelfde... ...Sint in Zandvoort. Sint in ja, op Instagram, Facebook, we hebben ook Snapchat. En het okay, ja. staat op onze website www.sintinzandport.nl Heel goed. Nou, ik hoop dat Sinterklaas, Sinterklaas niet al te veel schrikt van deze flesmoop. Nee, nou ja, het is juist... We hopen dat hij er heel erg van gaat genieten. Sinterklaas gaat ja, ja, ook ja. erg van dansen. Dus ja. wij hopen dat dat uh, helemaal goed gaat komen. Oké, okay, nou daarnaast is er nog een, een feestje voor de kinderen in het dorp zelf. Want uh, vroeger ja. was dat in de sporthal, maar dat is tegenwoordig dus in het dorp zelf. Ja, dat klopt. Wat gaat er gebeuren? Uh, om twaalf uur uh, nou, zal, de zal de flashmob zijn. Daarna zal dus een start zijn gegeven worden voor het Zinsfestival. Mm -hmm. Het Zinsfestival houdt in dat er door het hele dorp heen uh, allerlei kraampjes uh, bij ondernemers staan... waar spelletjes te doen zijn. Ja. Denk aan tasjes maken, buttons maken, maar ook een DJ-workshop... Uh, nou, eh uh, uh, uh, schminken kunnen de kinderen. Nou, dat waren een paar van de spelletjes okay. die wij uh, op dit moment hebben. En daar moest je, je wel, ja, moest je een kaartje verkopen. Hè? Dat klopt, hè? Ja, ja, daar moet je een kaartje verkopen inderdaad. Die kaartjes zijn vandaag nog in de voorverkoop ja. bij, uh, uh, bij de oude hal, de snackbar en die van de oude hal. dat okay. is van vier tot zes uur zitten wij daar om uh, de kaartjes te verkopen. De kaartjes kosten 1 euro per stuk in de ja. voorverkoop. En uh, op de dag zelf zijn de kaartjes ook te koop, daar staat een kraampje. En uh, dan zijn ze 2 euro per stuk. Zijn ze 2 euro per stuk? Oké. Okay. Ja. Uh, nou, laatste vraag uh, over de intocht. Is dat met zwarte pieten of uh, roetveegpieten? Dat is natuurlijk ook een vraag die je moet stellen. Ja, nee, dat snap ik. Uh, wij volgen gewoon eigenlijk de landelijke training. Ja, ja. Dat uh, is, uh... Dus wij willen gewoon eigenlijk, het is een kinderfeest, ja. daar gaat het ons om. Ja. Dus wij willen de kinderen behagen. Oké, okay. maar goed, uh, dat betekent dus Roetveegpiet, uh, roetveegpieten. Nee, wij volgen gewoon de landelijke trend. Dat is wat ik erover wil zeggen. En wat is, wat, wat, wat is dan de landelijke trend? Ja, de landelijke trend is, is gewoon, wij willen ervoor zorgen dat kinderen uh, heel veel plezier hebben. Uh -huh, ja, natuurlijk, daar, daar gaat het om. Daar draait het uit ons uiteindelijk om. Absoluut. En wat de papa's en mama's ervan vinden, of ja. de en oma's. Ja. Uh, de kinderen moeten daar vrolijk rond in kunnen lopen. Ja. En wij hebben Roetveegpieten en de een zal iets donkerder zijn dan de andere. Okay. Maar dat is gewoon, uh, voor ons draait het gewoon om de, om de kinderen. Ja, nee, dat is en... absoluut niet het belangrijkste hoor. Ik, uh, ik, kijk, ik vraag het om, dat is een hele gedoe geweest de laatste jaren. Ja. Dus, uh, maar goed, ik, ik neem aan... het gaat om de kinderen, wat je al ja. zegt... Die vet en uh, uh, daar gaat het om. En ik hoop dat er een heleboel kinderen... heel veel plezier eraan gaan beleven. Ja, zeker. En ook de ouders, heel, ja, ja. want die, uh, die... vinden het ook altijd wel leuk natuurlijk. Hè. Ik hoop dat ja. het een beetje weer wordt. Weer is ja. redelijk, geloof ik. Hè. Dus, uh, ja. Oké, okay, nou Yvette, uh, ja, mag ik jou heel hartelijk danken. We gaan nog een, een nummer spelen voor, voor uh, het nieuws. En dan uh, hopen we maar dat volgende week prachtig weer wordt. Nou, hartelijk bedankt. We gaan luisteren naar uh, Suzanne en Freek. Het, uh, als het avond is, is het nog niet, maar...